Goedenavond, ik ben Esther Dijkstra. Spoedeisende hulpartsen hebben het rond de feestdagen druk met fietsers... die onder invloed van alcohol of drugs zijn gevallen. Niet alleen tijdens AutoNieuw, maar vaak al vanaf de kerstborrels bij bedrijven. Artsen benadrukken blij te zijn dat mensen de auto laten staan... maar waarschuwen dat fietsen onder invloed vaak wordt onderschat. Opvallend is wel, het aantal vuurwerkslachtoffers op de spoed... is de afgelopen 20 jaar juist gedaald. Bij een politieachtervolging in Badmen en Lo, dat ligt naast Deventer... is vanmiddag een auto gerand. Drie mensen in een gestolen auto met Duits kenteken... negeerde het stopteken waarop de politie besloot de achtervolging in te zetten. En daarbij botste de politie tegen een 45-kilometer-auto. De bestuurder daarvan raakte niet gewond. Wel is de Brommobiel zwaar beschadigd. Alle drie de verdachten van de gestolen auto zijn aangehouden. President Trump zegt dat hij heel boos was toen president Poetin hem vertelde dat zijn zomerhuis was aangevallen door Oekraïne. Trump vindt dat een stap te ver gaan, hoewel hij er ook rekening mee houdt, dat het verhaal niet klopt. Oekraïne ontkent namelijk en denkt dat Rusland zo het vredesproces wil ondermijnen. En schaatser Jenning de Bo heeft ook op de 1000 meter... een startbewijs gehad voor de Olympische Spelen. Vrijdag lukt het ook op de 500 meter. En ook Joep Wenemar start op de Olympische 1000 meter. Hij werd tweede bij de kwalificatie. En nummer 3, Kjeld Nuis, is ook vrijwel zeker van een deelname. En dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar ongeveer min 2 in het binnenland. Morgen is het vrij zonnig, maar er kan ook regen zijn aan de kust. En dan wordt het maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dank je wel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen? Wel twee flitsers, de A12 richting Arnhem bij Babrich, 148.3. En de A15 een flitser richting Rotterdam bij Rotterdam, Albrandswaard. Zwaard. dan de paal 53.5.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 We komen hard, je kan het niet ontkennen. Die moed moeten aan deze nieuwe stil Wenden van het noorden naar het zuiden Van Etaan tot Rolfa Brengen wil je kruiden, concurreren met je shopper We hangen in je buurt, En de schoenen Na je lantaarnpaal, dit is voor de gekkest Als Ben de jones, dat doen normaal Oké, okay, we brengen herrie, de buurtse Mary. Die kerel komt wederom als de king Vraag het Larry, een plus ik ben je juist En dat is de eerste, veel van pak mijn Broed, is het losjes, maar mijn flow zit strak De gasten willen lullen, maar ik Sell by je doet een hoop emotie, maar je nepple flows doen niet. De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dus dan zijn ze niet meer dank, waarde dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je sign. Want niemand is een topper zoals ik, net die hands. Build your world of flames, build your pump out. Build your world of flames, build your pump Doe je warm vlees, broodje je bakbouw, rond door de stad op mijn festpakje. Doe je warm vlees, broodje je bakbouw, door de stad op mijn festpakje. Doe je warm vlees, broodje je bakbouw, verleg de Mongo, wat kijk je naar nou? wie nu me nieuw kent in de scene. C Stilo is te clean door de jaren verwest, tot maar geboren in de lean. lean. Daar Zuiden waar ze leunen op mijn tracks in een groene open met een matje in hun nek En een broodje warm vlees of een broodje bakkauw en bij de snackbar op de hoek Daar pompen ze daily die sound, sound. geen album in de winkel maar de bus die wordt groter Groot. Ben geen hype rapper maar bewust van de mode, Groot. een paar nieuwe asics of clocks in het badge Steeds meer fans, steeds meer om te matchen, spenden nieuwe jeans met wat gaten op de knie Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien, zolang ik knakken maar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 Build your vadervlees, build build je vadervlees, build je vadervlees, build build je build your vadervlees, build your place, build je vadervlees, build door build je vadervlees, build je build je vadervlees, build build je vadervlees, build door build je vadervlees, build je build je vadervlees, build build je vadervlees, build de build Vlees, vlees. Wat denk daar jongen? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bark. Maar, Precies, de opposite, broodje bakpaal. De 538 Party, top 1000. die op nummer 419. Het perfecte medicijn tegen die after-dinner dip. Zo om tien over negen. Op maandagavond, de 538 avondshow. Jordi en Esther hier op de plek van Bas en Dylan. Ja, goedenavond. Esther, wij uh, blikken langzaamaan een beetje terug op uh, nou, het afgelopen jaar, de afgelopen twaalf maanden. Maar we warmen ons eigenlijk op voor 2026, doen we dus met die party tot duizenden. Duizend beste partyhits om het jaar mee uh, af te sluiten. Goeie eetjes echt ook, hè. Wat voor persoon ben jij op, uh, op oudjaarsdag, oudjaarsavond? Vier dat uh, uitgebreid? Vier jaar geleden of nu. <laughs> nu. Nou, ik uh, ben echt een stuk braver geworden. Kijk, toen ik studeerde, Jordi. Ja, good old times, ja. Ja, toen was, stond ik elke avond in de kroeg. En uh, ja, dan, dan was zeg maar eerst het bier en de drank er. En dan om negen uur dacht ik, als je het moet nog avond eten. En nu slaap uh, ik om elf uur in plaats En nu denk ik om negen uur, ah shit, ik wil eigenlijk nee. wel op bed. Oh. Dat is echt heel erg. Maar ik ben 32, hè? Ja, oké. Okay, zo vroeg komt het. De, ik, ben, ik ben 30, maar oudjaarsdag vind ik de leukste dag van het jaar. Eh, maar dat is ja? toch super overrated? Nee, joh, helemaal niet. Het is, het, het is zo leuk als je het zelf Gemaakt. We gaan lekker dineren met vrienden bij iemand thuis. Dan gaan we drankjes doen. We eten wat oliebollen. Overdag gaan we die oliebollen bakken. Oh, dat is wel leuk. En dan s'avonds krallen het het jaar uit. En de volgende dag, dag brak met z'n allen. Heerlijk vind ik dat. En dat is dan wel weer. Het klinkt wel gezellig. Ja, ik kan gewoon de mensen niet meer vinden. We worden allemaal wat burgerlijker. <lacht> Niemand vindt het meer leuk om met mij te zijn of ik met hen volgens mij. Ja, je mag altijd met mij uh, oudjaarsdag vieren, mijn vrienden. Oh, dat ga ik oprecht overwegen. Dat vind ik leuk. Ja, ik vind ik echt leuk. Om ja. weer eens een keer onder de mensen te zijn. <lacht> Kijken of dat lukt. Ja. <lacht> Ach, ach, ach. Nou, vanavond ben je in ieder geval onder de mensen onder de vijfde tot, <laughs> tot 12 uur zijn we hier met de vijfde avondshow. En dus de party top 1000 De duizend beste partyhits. Om uh, nou, een mooie grote strik rondom 2025 te doen. Het is alweer bijna zover. Het ja, is alweer bijna het nieuwe jaar. En dat vieren we traditiegetrouw... dus met de duizend beste hits, partyhits ooit gemaakt. Billy Eva Simon, This Is Love komt eraan. Ook Madonna hoor je Into The Groove. En nou, Lee, hier is two times... En onze Nederlandse trots. Eva Simons, this is love voor die op 416 in de vijfdag party top 1000. Dat lijkt me zo irritant. Dan maak je een videoclip waar je al niet helemaal achter staat. Die videoclip die blijkt dan bij een wereldhit te horen. Ja, en dan zie je dus die videoclip jaren en jaren gigantisch vaak voorbij komen. Het overkwam de Backstreet Boys. Die gasten die haat het om die kletsnatte regenclip terug te zien... die hoort bij Quit Playing Games With My Heart. Ze vinden namelijk het meest gênante wat ze ooit gedaan hebben. Nou, bij deze sorry, want je gaat hem nu ook zien op TV538. De Rexy Boys hoor je nu op nummer 415. Even in my heart, I see, you're not the intruder. Leave me hanging in for 14. Let me In your yeah. God, the artist, yes, Me go the artist, man, I'll real general, the rest of them are navvies. Stepping at the place, turn it up, turn it up, turn it up, till you walk up at the Paris. Hey, one more flat, now me friend, them are Gallis, Gravis, Gallus, and me are the smartest. Open up your face, and the great is the place, you know, you're not know, be you fucked with the Yardies. Hey, I'm not for this young and I'm a man, Number a man, I'm a man, I'm a place I'm a So my dad's semi in ya ah. When good music I play, so my dad's semi in ya ah. Kill any sound Violates your so then I go get murder up. Ah. Y'all a bubble so and a wine, so maybe glad semi in ya ah. Laser, watch out for this, Bumaye. 50. Ik zou maar niet herhalen wat jij net zei, Esther, eh, toen deze opkwam. <laughs> nee, nou ja, nee. Ja, doe maar. Nou, ik heb wel op dit nummer echt zo'n dekkeren vroeger. Ja, daar mag ja, je trots op flink. zijn. Gewoon goede muziek en dat is ook de party tot duizend, hè? Ja. Nummer 414 hoor hem. Uh, Esther, jij hebt zo meteen ook nieuws voor ons. Jazeker, ja, je denkt dat je huis super schoon is. Nou, wacht maar tot je hoort welke plekjes stiekem met allersmerigd zijn. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met 10.000 euro. De jaarseeditie van de 538 stemmenjacht. Eén koffer, één stem, één jackpot. Doe mee en meld je aan op 538.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de mei en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste D-Reizen. live your dreams.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 Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independent.nl Betaal niet te veel voor je zorgverzekering. Vergelijk op poliswijzer.nl en bespaar tot 511 euro. poliswijzer.nl Zo, voor jou dame. Wow.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 nummer 412 in de 5 jaar party top 1000 Fleming En zij wil mij... Zo, aan het eind van de dag... heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws... over iets dat je liever niet had willen weten. Ja, misschien denk je dat je huis schoon is. Ik zou zeggen, think again. Oh, Want nee. veel spullen die je dagelijks aanraakt... blijken echte bacteriemagneten. En zijn zelfs stiekem hotspots voor ziektekiemen. En Jordi, dan nou ben ik er al gelijk benieuwd. Ah. Hoe schoon ben jij? Ik durf mezelf best wel uh, schoon te noemen. Ik woon nu een aantal maanden ook samen met mijn vriendin. Ja. En, kijk, we hebben wel huisdieren. Maar het is niet zo dat ons huis stinkt aan huisdieren... Oké, okay, dat, dat is fijn. Dat, is fijn. Missen, dat hebben vrienden al nooit gezegd. Zelf ruik het niet. En, en qua, qua schoonmaken, handen wassen, maar ook echt ja, dingen afnemen? Of... Ja, nou ja, de badkamer. Om, om er zoveel tijd, om de zoveel dagen, als het vies eruit begint te zien... dan gaan we het schoonmaken. Ja. En in huis ook wel. Nou ja, nee, ik zou ons niet bestempelen als, als smerig of vies. Nee, nee, nee, nee. In zover wil het niet gaan. Maar goed, wat denk jij dat het smerigste plekje is... of het smerigste ding is in jouw huis? Wc Pot. Ja, snap ik. Maar is het niet. Oh nee, nee. wat dan? <laughs> nou, de smerigste dingen in je keuken, laten we daar even beginnen... is de afwasspons. Die uh, is constant vochtig. Zit natuurlijk allemaal etensresten in. En volgens onderzoekers is die smeriger... dan wat jij net zegt, de wc-bril. Echt waar? Ja. ja. Ook uh, theedoeken, snijplanken en uh, koelkastgrepen... zijn super smerig. En ook buiten de keuken heb ik slecht nieuws. Uh, vooral je telefoon, afstandsbediening en deurklinken... zijn echt supergoor. En... Uh, ik hoop niet dat je zit te eten nog of zo, want één uh, <lacht> op de zes telefoons, daarop zit uh, volgens dit onderzoek zelfs de poepbacterie. Ah, ja, ja. Dus dat je je? Mag ik even wat aan jou vragen dan ook? Want hoe, ja. hoe, hoe schoon ben jij thuis? Ik ben wel schoon en ik moet zeggen... na corona ben ik nog iets meer gaan opletten. Dan ben Merk. ik even benieuwd naar hoe jij over deze volgende situatie denkt. Oh. Uh, als mijn vriendin en ik klaar zijn met de afwas... we hebben geen vaatwasser... dan uh, ben ik altijd gewend geweest... dat ik gewoon met de theedoek even de, het aanrecht droog maak. Dus de theedoek waarmee ik net op de vaat heb gedaan, ja. maak ik het aanrecht even droog. En op het aardrecht ligt dan gewoon afwaswater. Ja. Vindt zij goor, dus doet ze dat met zo'n nat doekje... wat de hele tijd naast de kraan... Ja. Dat is toch veel goorder, dat natte doekje? Ja, het hangt er in beide gevallen vanaf. Hoe oud zijn die doekjes? Want het vaatdoekje kan je zeggen, die is nat. En nat, dan kan heel makkelijk, die bacteriën gaan er heel goed in op, zeg maar. Ja, die gebruik ik drie dagen, denk ik. Die ja, precies. En op een gegeven moment begint het ook echt een beetje te stinken, moet je weg. Maar een theedoek, die, als je hem laat drogen, gaat het beter wat betreft de bacteriën. Dus is het iets schoner, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, hey, Maar ik ben geen wel. wetenschapper, hè? Nee, maar als ik maar gelijk krijg, dan is het goed. En wissel het gewoon, dan, dan, kom je, dan komt het goed. Ja, en je hebt gelijk ja. Dankjewel, Esther. Jordi en Esther hier op de plek van Bas en Dillen met de 25-avondshow en de 25-party. Top 1000 Instant Moments hoor je nu. Bye. je kerstkilo's eraf. De 538 Party Top 410. 1000. 410 I really wasn't ready. Dreamer hoorde je op 409 in de 58 Party top 1000. Knallend 2025 uit op weg naar het nieuwe jaar. Met Anouk en Girl zometeen. En eerst Abba, hier is Mama Mia. 40 top 1000. 407. 538, Party Top 1000. Radio 538. Mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, papa, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker, we hebben hier frisjes staan.